Bert was een lieve jongen, hulpvaardig en gedwee. Op school al als ze zongen, deed hij zijn best voor twee. Want hij had een goed stel longen en de juf die zei tevreden. Jij bent een lieve jongen Bert, maar ongedwongen, nee. Zeg nou toch wat je vindt Bert, zeg nou toch wat je vindt. Zo dadelijk komt de Sint Bert, zeg nou toch wat je vindt. En was hij er niet tegen, was hij er niet voor. Hij zou het overwegen, Ach, misschien ging het niet door. Bert was een lieve jongen, hij werd al groot, oh wee. De meisjes aangedrongen lokten hem met zich mee. En dan lispelden hun tongen, omdat hij zelf niks deed. Je bent een lieve jongen, Bert, maar ongedwongen, nee. Zeg nou toch wat je vindt, Bert, zeg nou toch wat je vindt. De lente die begint, Bert, zeg nou toch wat je vindt. En dan was hij er niet tegen, dan was hij er niet voor, hij zou het overwegen. Ach, misschien ging het niet door. Bert was een lieve jongen, maar ook later toen hij vree, bleef hij ervan doordrongen: plezier is voor het vee. En had hij haar besprongen, dan zei zijn vrouw oké. Okay. Jij bent een lieve jongen, Bert, maar ongedwongen, nee.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 maar toen is er wat gesprongen en hij kon niet meer gered. En alle mensen zongen, verzameld rond zijn bed. Zeg nou toch wat je vindt, Bert, zeg nou toch wat je vindt. Je bek zit straks vol grind, Bert, zeg nou toch wat je vindt. En dan lag hij op zijn sponden en je zag hoe hij genoot. Dat hij toch iets had gevonden toen hij zei, ik vind de dood.